Vandaag beginnen we de aflevering van onze serie Judea en Samaria, met een prachtig uitzicht op Sichem. Henk Poot, heel hartelijk welkom. Dank je. Uh, Sichem, vooral bekend ook uh, graf van Jozef. Ja. Daar mogen we niet naartoe, hè? Nee, dat, dat, dat, dat gebeurt een paar keer per jaar onder een strenge bewaking van militairen, dat Joodse mensen die in de omgeving wonen, we hadden net aan de militairen kunnen vragen, die ja, ja, hier bij ons ja, kwamen, vragen wat we eigenlijk aan het doen waren. Nee. Maar dat is dus nodig. Je kan niet zonder bewaking. Nee, Sighem, Nablus is een van de felste steden, zeg maar, als ja. het gaat om de, om de weerzin tegen Israël. Ja. Ja. Dus... Sigem is wat dat betreft natuurlijk altijd een hele bijzondere plek geweest. Uh, in, in de Joodse traditie bij de rabbijnen zeggen ze, ja, het is, het is een plek waarin... Uh, waarin iets van duisternis zit. Hè? Dina werd er verkracht, uh, Levi en Simeon hebben destijds de hele bevolking uitgemoord. Ja. Als de zonen van Jacob samen met hun vader uit Mesopotamië komen, dan worden daar de, de afgoden die ze hebben meegenomen begraven. Niet te vergeten dat, dat Israël op deze plek ook gebroken is. De tien stammen en de twee stammen onder leiding van Jerobiam en Rahabiam zijn hier. Uh, kapot gegaan. En die, die, die bruik is zeg maar uh, nooit helemaal weer goed gekomen. Dus heel strategische plek eigenlijk dit. Ja. ja. Maar wel gek dat uh, jij en ik, maar ook de Joden, dus niet zomaar zeg maar naar hun erfgoed kunnen. Nee. Nee, nee uh, ik heb geen idee waarom, uh, waarom mensen zo denken, maar blijkbaar heeft dat toch met de, met de, met de met de islam te maken zeg maar. Ja, ja. Ja, dat, dat men het gewoon, ja, dat men die vrijheid gewoon niet gunt. Ja precies, en het joodse leger ziet het ook als een stukje bewaking van, van, van het volk om daar gewoon niet naartoe te gaan. Ja. Uh, want er gebeurt hier natuurlijk regelmatig wat. Ja, dat, dat is natuurlijk de, de, het moeilijke ook in deze gebieden van... Er zijn verschillende gebieden hier in Judea en Samaria. Dat ja. is afgesproken uh, al tijdens de Oslo-akkoorden. Mm -hmm. Er zijn A-gebieden die onder beheer staan van de Palestijnse autoriteit. Ja. Plaatsen als Bethlehem, Ramallah, Kokilia, Jenin en Sichem. Ja. En, uh, en daar wonen geen Joden. Het is ook onmogelijk voor Joden om daar te wonen. Aan de andere kant heb je C-gebieden die je hier om je heen ook ziet... Zeegebieden zijn. Dat zijn de nieuws. gebieden die onder, onder israëlisch beheer staan. Ja. En je ziet dat juist in die zeegebieden, en dat is ook vaak in het nieuws: uh, pogingen van de Arabieren zijn om daar toch maar te bouwen en daar toch steeds meer voet aan de grond te krijgen. Zo zodat weinig. bij een uiteindelijke uh, vredesbeslissing, uh, uh, zeg maar, of onderhandeling, een eindonderhandeling, zij een veel betere positie ja, hebben. Precies. Ja, precies. Ja. Terug naar Jozef. Ja. Uh, ja, het is natuurlijk een geweldige uh, story. We hebben dat in andere series ook wel eens behandeld. Oh ja. Yeah. Uh, maar ik begrijp van jou dat jij vooral de, de vergelijking Jozef met de Heer Jezus uh, wil maken. Ja. En later in deze aflevering nog wel praten over Jozef en Judah. Ja. Zullen we eerst met Jozef en de Heer Jezus beginnen? Ja, niet achter ze van mijn tong te laten zien, omdat dat misschien in een volgende aflevering ja. nog komt. Maar ja. um, ik ben lang geleden Jozef, de geschiedenis van Jozef gaan lezen als een profetie. Ja. Ik dacht, er zijn toch merkwaardige overeenkomsten of opmerkelijke overeenkomsten tussen bijvoorbeeld de Jozef uit het Nieuwe Testament. Ja. En de, de, de man van Maria en de Jozef uit het Oude Testament. God openbaart zich bij allebei in dromen. Ze gaan allebei naar Egypte. Ze hebben allebei... Uh, zijn ze rechtvaardig en, en, en, en, en vroom. Ze hebben allebei een vader die Jacob heet. Zowel de Jozef van het Nieuwe Testament als het Oude Testament. Ja. Maar het fascinerende is natuurlijk dat de overeenkomsten tussen Jezus en, en Jozef nog veel groter zijn. Ja. Eén keer in de evangelie worden de broers van Jezus genoemd. Mm -hmm. En... Uh, die broers die, die hebben een Griekse namen, dat was het gebruik in de tijd van het Nieuwe Testament voor, voor, voor buiten. Intern hadden ze vaak hun Hebreeuwse namen nog en hun Hebreeuwse namen zijn Jacob en Jozef en Juda en, en, en Simeon. En dat zijn de, de hoofdrolspelers in de geschiedenis van Jozef. Neem nou Simeon. Hè? Ja. Simeon die gevangen genomen wordt door Jozef. En als je gaat kijken naar de Simeon in het Nieuwe Testament, zegt de oude Simeon, als die oud was, nu laat gij, despoot, uw slaaf los, hè, uw dienstknecht los. En de andere Simeon, de andere Simon, de discipel, daarvan zegt de Heer Jezus, er komt een tijd dat iemand je zal en zal brengen waar je niet wil. Ja, precies. Dus dat is ook, ook apart. Ja. De Juda natuurlijk helemaal, de Judas, dat is de vergrieksing daarvan, ja. die Jezus verkoopt. Ja. En de Judas. Die Jozef verkoopt. Ja. Ja, Judah doet dat voor twintig zilverlingen. Waarbij mensen dan vaak zeggen. Ja dan klopt het niet helemaal. Ja. En dan zeg ik in eerste instantie. Ja er zitten een heleboel jaren van inflatie, inflatie. tussen. Ja. Ja, maar het is dat er. Dat er tussen het uh, eerste of het oude testament. En het nieuwe testament. Is er een boekje verschenen. Dat heet het testament van de twaalf patriarchen. Waarbij de twaalf zonen van Jacob op hun sterfbed hun levensverhaal doen aan hun kinderen. En er is ook het levensverhaal bij van de, van de zoon Gad. En die vertelt aan zijn kinderen om eerlijk te zijn, ik heb samen met oom Judah Jozef verkocht. Oom Jozef verkocht. En we kregen er dertig zilverlingen voor. Maar oom Judah stak er tien in zijn eigen zak, want die is een dief. En dat is een thema <lacht> wat je natuurlijk ook in het Nieuwe Testament ja, tegenkomt. Ja, dat Judah ja. toch lid is van de roeivereniging. Maar... Um, om weer terug te gaan, er zijn meer overeenkomsten. Um, bijvoorbeeld dat, dat Jozef de geliefde van zijn vader is. Mm. En dan staat er in Genesis 37, staat er, omdat hij een zoon des ouderdoms was. En dan kun je je wel voorstellen dat als je een nakomertje komt, dat je daar iets speciaals mee hebt. Ja. Maar als je je verdiept in de geschiedenis, merk je dat Naftali en Isus niet eens zoveel ouder zijn. Mm -hmm. Bovendien is er iemand die nog veel jonger is. Ja, denk je. En de Joodse traditie die heeft dat natuurlijk ook, ook gezien, heeft geprobeerd daar een antwoord op te geven door zoon des ouderdoms anders te schrijven in het Hebreeuws, En dan krijg je de zoon van zijn luister. Ja, ja. En dat betekent, zeggen ze dan, hij had dezelfde schoonheid als Jacob. Wie, wie Jozef zag, zag, zag Jacob. Ja. En uh, dan, dan, dan zit je natuurlijk heel dicht bij het Nieuwe testament. Hè? Als God zegt bij de doop van, van Jezus, dit is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen ja. heb. Een Hebreeënbrief die erover spreekt dat hij de uitdrukking van zijn wezen is. Mm. En de, de weerspiegeling van zijn luister, van zijn heerlijkheid. Ja, wie de zoon heeft, heeft de vader. Ja, precies. Ja. Uh, wat, wat je verder nog ziet is dat Jezus op een gegeven moment zegt tegen de mensen, jullie, jullie haten mij omdat ik van jullie werken getuig dat ze kwaad zijn. En dat is wat Jozef doet natuurlijk. Ja. Hij brengt kwaad gerucht aangaande zijn broeders over bij zijn vader. Niet omdat het de klikspaan is, maar omdat hij weet dat de naam van zijn vader in het geding is. En daarom haten ze hem. Ja. Ze haten hem om, om zijn dromen. Er staat zelfs dat, hij, dat, hij geen woord van, dat, dat ze geen woord van shalom meer tegen hem kunnen zeggen. En, en ze haten hem om zijn mantel die hij heeft. Waarbij dus niet alleen maar zeg ik dan... Uh, dat als ze nieuwe kleren moeten hebben, dat Jozef met al zijn zoon een CNA binnenstapt. En als Jozef, of Jacob met al zijn zoon CNA binnenstapt. En als Jozef aan de beurt is dat ze naar de society shop gaan. Zo is het niet. Ja, ja, ja. Maar het is het teken van dat hij is de erfgenaam is. Ja. Zo noemt Jacob zijn zoon Jozef ook de uitverkorene onder zijn broeders. En we zullen in een tekst in Chronieken zien, en Chronieken 5, dat zelfs het eerst geboorterecht overgaat op Jozef. Ja, en dat is natuurlijk een, een bron van jaloezie. Precies. Ja, eigenlijk, maar de principes zie je natuurlijk vaak in de Bijbel, hè? ook bij koning David. Al die, die broers die op een rijtje stonden toen Samuel daar langskwam, die waren allemaal ouder dan David. Ja. En uiteindelijk wordt David aangewezen. En zo is het eigenlijk dan ook met, met, met Jozef gegaan. Uh, al die broers komen niet, niet aanmerking, maar, maar, maar, maar Jozef wel. En dat is natuurlijk een bron van jaloezie. Zie je ook in het Nieuwe Testament natuurlijk dat ze... Dat zoals de broers Jozef benijden om zijn relatie met, de, met hun vader... Dat, dat is ja. bij Jezus ook zo. Er zijn, zijn mensen die Jezus ver, verwijten dat hij zegt ik ben de zoon van de vader. Ja. Ze, ze verwijten hem zijn vermeende relatie ja. met God. En Pilatus, ik meen dat het in het Markesevangelie staat... Die zegt dat Pilatus ziet dat ze hem uit jaloezie, uit nijd hebben overgeleverd. Ja. Wat ik bijzonder vind om... Ik, we zullen daar nog verder op, op, op meer over laten zien, maar dat je in de grote lijnen van, het Jozef -geschiedenis, van de Jozefgeschiedenis eigenlijk ziet hoe het is gegaan. Je ziet dat Jozef verkocht wordt door Juda, door, Juda, door de, de stamvader van de Joden, zeg maar. Nee. Hè, want dat is Juda? En dan, dan gaat hij naar een vergelegen land, zeg maar. Hij, hij is uitbeeld. Ja. En daar gaat hij, de, gaat hij door de vernedering heen, wordt hij verhoogd. Je hebt de schenker en de bakker, weet je ja, wel. De, de een is. wordt verhoogd, de ander ja, vernederd. Ja. Net zoals hij is met de misdadigers gerekend. Ja. En dan wordt hij verhoogd. En dan gaat hij aan de wereld het leven geven. Gaat de wereld redden van de hongersnood. Er staat zelfs, heel de wereld kwam naar Jozef toe. Alleen zijn broers weten daar niet van. Ja. En er is nog iets bijzonders. Op het moment dat Jozef overgeleverd wordt... gaat Juda in ballingschap. Hmm. Hij trekt weg. En pas als Juda weer teruggekeerd is uit de ballingschap... dan gaat de knop om... En dan komt het tot een ontmoeting met Jozef. Maar nou, Judah moest hij eerst veranderd worden. Ja, Judah moest eerst veranderd worden. Zullen we ja. erop terugkomen wat ja. er dan precies veranderd is. Maar ja. het is toch mooi om te zien dat, zo ja. is het toch gegaan. Zo is het ook met Joods volk gegaan. Ja je. precies, de, de heer Jezus is overgeleverd door de, de, door, door, door de Joden, laten we wel weten. Dat was toch ook een element. En ondertussen heeft hij aan de wereld het leven gebracht, het evangelisch de wereld overgegaan. Hmm. En, en nu keert Juda terug naar huis. Nu in onze tijd keert hij echt terug naar huis. En dit is de tijd waarin God een keer brengt in het lot van Juda en van Jeruzalem, zeg maar. Ja. En ik denk dat nu de knop omgaat. Dat we nu gaan toewerken naar dat grote moment dat het evangelie terugkeert uit de wereld. Het is overal geweest. En op het laatst komt het terug in Jeruzalem. En komt het tot de grote ontmoeting tussen Juda en de zoon van Jozef, zeg maar. Ja dat is dus niet eventjes in ballenschap geweest, hè? Nee, nee Tamar is... Uh, nee, de hele geschiedenis met Tamar heeft zich daar afgespeeld. Ja, ja. Opmerkelijk natuurlijk wel, ondertussen, is dat die geschiedenis van Tamar, Genesis 38, die, die vaak gezien is in een, een apart verhaal wat ze ertussen hebben gedouwd. dat lag nog ergens en dat moesten ze ook ergens kwijt, maar dat, dat la, laat, laat zien dat, dat de Messias twee wegen gaat profetisch. Hij mm -hmm. gaat de weg van Jozef, van een verwerping en van een vernedering. En nedergedaald in het dodenrijk, zeg maar. En dan de verhoging, hè? de naambouw. Hij krijgt ook een nieuwe naam. Hij, hij staat onder de vader, om het zomaar te mm. zeggen. Maar Juda en Tamar, er gebeurt ook van alles. Hè? De, de, in heel de geschiedenis zie je de vrouwen terugkeren uit, het geboortegeschiedenis, uit de geboortegeschiedenis. of het geslachtsregister van de Heer Jezus en Matthäus. Mm. He, een vrouw die haar man verliest en dan met een ander trouwt, Rut. Ja, Boas. Een Boas. Je ziet... Uh, je, je, je, je ziet uh, Tamar zelf natuurlijk die er voorkomt, maar je ziet ook uh, He, ja. De, Ze doet zich voor als een hoer. Ja. En als haar zoon geboren wordt, doet ze een scharlakenkoortje om zijn polsje. Uh, haar zonen heetten Zeerach en, en uh, Peres, de, de opgaand licht... En breuk, maar opgaand licht schijnt geboren te worden. Maar eerst wordt de breuk geboren. Hè? Dat is eigenlijk wat je bij Jezus ook ziet. En, en zelfs zou je Maria erin kunnen vinden als je ziet. Dat, maar dat is een oud christelijke uh, traditie. Die zegt dat Maria uit de priesterstam komt. Dat haar mm -hmm. vader Joachim in, in de tempel diende. Dat als tamer gestraft gaat worden, dan wordt ze niet volgens het... ...volgens de, de wet gestenigd, maar ze, ze, ze wordt verbrand. En dat gebeurt alleen bij de dochters van priesters. Ja. Maar goed, dat, dat laat zien dat terwijl Juda weg is in ballingschap, zeg maar... Hè, ...en zijn, om nog een voorbeeld te geven, zijn, zijn uh, schoonmoeder uh, is... is uh, hij ...nee, zijn vrouw, hij trouwt de dochter van Bat Batsua... En in Kromnike is Batsua dezelfde naam als Batsheva. Oh. En die komt ook in het geslachtsregister ja, voor. Ja. Maar goed, wat je ziet bij Juda en bij, bij Jozef is dat, dat er twee lijnen zijn. En wat nou zo intrigerend is, is dat, dat blijkbaar moet je eerst die lijn van het lijden komen. Ja. Het is dan ook Juda die zelfs Jozef verkoopt, zeg maar. He, dus alsof Juda, dat weet hij niet, maar in, in de profetische... profetische niveau van de geschiedenis zie je dat eerst... Juda die geeft eerst Jozef uit handen... omdat hij eerst die weg moet gaan... en moet eerst de weg van het lam gaan. Hè? Mm -hmm. Zijn moeder heet ook, ook Schaap, hè? van, van Jozef. Rachel is Schaap. Maar hij is het lam. Ja, ja Het lijkt vergezocht, maar het is wel zo. Maar voordat hij de leeuw kan zijn uit Juda... Ja. moet hij eerst het, schaap, moet eerst het lam worden. En, uh, en wat men dan zo... Het komt dan goed, maar dan zie je in de rest van de Bijbel zie je terugkeren. Dan gaan we de exodus in op een ander niveau. Mm -hmm. En dan zie je ze weer samen. Dan zie je Jozef uit de stam van Jozef, Efraim. Mm -hmm. En je ziet Kalef uit de stam van Juda. Ja. Eerst, de eerste is Jozef, die breekt als het ware het land open. Die doet de poorten open. En Kalef is degene die de, waar iedereen zo bang van is. De reuze van Hebron de Enakite op zijn 85 ste nog, uh, voorover, ja. En dan blijven ze bij elkaar. En wat zie je dan bij Sichem Gaan ze weer uit elkaar. Ja. De Jozefstammen verdwijnen weer, net zoals bij Jozef zelf. En Judah blijft over en die gaat op een gegeven moment ook in ballingschap. Hmm. En wat je nou in onze tijd ziet, is dat. Je moet niet vergeten, als, als, als, als christen of als kerkmensen, hebben we er allemaal nooit zo wakker van gelegen. Maar de profetieën staan vol. Van, van de hunkering van Israël dat die breuk ooit weer goed gaat komen. Dat Israël ooit weer genezen gaat worden. En van de, van de hunkering ook van God zelf naar Efraïm. Mm -hmm. Waar we wel eens overheen leven denk ik als kerkmensen of als christenen. Dat, dat die breuk in Israël heel, heel, heel, voor God ook heel emotioneel is en heel diep is. En dat er een hunkering is binnen Israël dat ooit die breuk geheeld zal worden. Dat die jaloezie van Juda en jegens Efraïm verdwijnt. Ja, even, even de positie van Evereem. Waarom is hij zo bijzonder? Evereem wordt zelfs het hoofd van de volkeren genoemd. Ja, ja daarom. Maar Evereem was natuurlijk een zoon van Jozef. Ja. En eigenlijk zou hij niet thuis horen in die twaalf stammen, toch? Nee. Maar hoe is nee. hij aan die positie gekomen? Hij kreeg natuurlijk het eerste geboorterecht. Jozef. Ja, ja. Maar Dat Everim... heeft alles te maken met de zonde van Ruben ja. natuurlijk. Ja. Ja. Die, die, heeft de, de plaats van zijn, die heeft het bed van zijn vader beslapen, ja, zeg maar. Ja. En daardoor verliest hij dat recht. Ja. Maar eigenlijk wat je net ook alweer zei, hè, niet maar Nasse de oudste, maar Efraim. God kiest altijd, hij ja. heeft zijn eigen keuzes. En ja, dat is. zijn niet altijd de keuzes die wij maken. Ja. Soms tegenovergesteld, hij kiest vaak voor de jongste, voor de zwakkere, voor degene die, die helemaal niet lijkt inzicht te hebben, zeg maar. Ja. En, en ik denk dat het er ook alles mee te maken heeft dat het, dat het principe van de relatie tussen God en Israël is mijn kracht wordt in jouw mm. zwakheid volbracht. Het is niet jouw ja. kracht. Nou, hoe krijgt dus, Evraim nou zo opeens die, die, die zware positie hier in Israël? Als je zegt van God hunkert maar dat, dat, dat Efraim weer hersteld wordt. Ik weet het niet. Weet ik niet. weet het niet. Nee. Nee. Het feit is dat hier de, de, de, de hoofdstad van het Noordrijk ligt en dat Efraim denk ik wel van alle stammen, op een gegeven moment de, de hoofdpositie heeft. Maar ja, verklaar dat maar eens. Ik bedoel, Jeremia 31, dat is geschreven op de rand van de ballingschap van Juda. Ja. Dan, dan is het Noordrijk, want dat gaat in ballingschap ja. ten tijde van Assyrië al 130 jaar weg. Mm -hmm. En wat zegt God in Jeremia 31 in de profetie in de tijd van, waar, waarop Nebuchadnezzar... Voor, voor Jeruzalem ligt, is Ephraim niet mijn troetelkind? Ja, dat bedoel ik. Is hij niet mijn eerstgeboren ja, zoon? Ja, ja. Dat als ik aan hem, over hem spreek, gedurig aan hem moet denken. Mijn hart die keert zich in mij om, ik zal mij zeker over hem ontfermen. Dan zijn we, dat is 130 jaar later, dan zijn we Ephraim al lang kwijt. Ja. ja, want die is gewoon even goed in balans gegaan. Ja. ja, Ik denk dat dat, dat, dat, dat is nou God. Ja. En dan moet ik ook leren als kerkmens dat, ik moet, moet, moet leren in alle bescheidenheid om, nou bijvoorbeeld als je, om die tien stammen die kwijt zijn. Dat, dat God zijn hart er, erin legt, dat hij zegt die zullen terugkomen. In, in de profeten mm -hmm. zie je dat ook. Ja. Die twee houten bij zegen die samengevoegd worden. Het ene hout van Juda, het andere hout van Jozef, van ja, ja. Ik heb moeten leren... ...lezend in, in het evangelie dat, dat het Jezus daar ook om ging. Mm -hmm. Niet alleen, maar ook. Ja. Net als de Heer Jezus het grote thema van de goede herder op zich neemt... Hè, ...van Ezekiel 34, waarin God zegt, mijn schapen zijn verstrooid... ...maar ik zal ze zelf weer vergaderen, dat Jezus zegt, ik ben die goede herder. Ja. Dat hij op een gegeven moment zegt tegen de joden... ...ik heb, ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn, ja. die moet ik ook toebrengen. Ja. En... en en vroeger dacht ik altijd, oh, dat da, da is, da is de Gisterlijke Kerk. Ja. En misschien is dat ook wel zo. Mm -hmm. Ook zo, ja. maar niet in eerste instantie zo. En als de Heer Jezus zegt, als de Zoon dus mensen zal komen op de wolken van de hemel, dan zal hij zijn engelen uitzenden om de uitverkorenen in te zamelen. Dan gaat hij dat doen, wat de profeten gezegd hebben dat de Messias moet gaan doen. Ja. He, van, van, je zei 49, het is veel te weinig dat je de verloren stammen van...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 Want dat gebied waar we het nu over hebben in deze uitzendingen... ...wat zo aangevochten is... ...waarvan heel de wereld zegt... ...het zou er eigenlijk niet moeten zijn... ...en de joden zouden hier eigenlijk niet moeten wonen... Ja. ...dat is het gebied van Efraïm... ...en van Juda. Met name. Ja, met name. En, ja. en Manasse natuurlijk ook. Ja. Ja. En ik geloof zelf... Dat, ...dat het een... ...wat zegt God in Zacharia? ...dat is een prachtige tekst waar je vaak overheen leest... ...in Zachariah... Uh, uh, 9. En 10, dan gaat het over de toekomst. In Zachariah 10, vers 6 staat. Zo zal ik het huis van Juda sterken en ik zal het huis van Jozef verlossen. Ja, ik zal hem terugbrengen omdat ik mij over hen ontferm. En ze zullen worden alsof ik hen niet verworpen had. En dan zegt God in, in Zachariah 9, vers 13. Want ik span mij Juda, op de boog leg ik Efraïm. En ik wek uw kinderen o Sion op tegen uw kinderen o Griekenland en maak u als het zwaard van een held. En daarvoor heeft God ge gezegd dat hij, dat hij Sion maakt als een zwaard. Met andere woorden, in de eindtijd, waar we, draait het om, wat is de wapenrusting van God zou je bijna kunnen zeggen? Dat is de stad Jeruzalem Sion, dat is de boog Juda en dat is de pijl Efraïm. Daar draait het om. En ik vind het zo mooi om te zien, terwijl de hele wereld hier overvalt, mm. als in de tijd van de verspieders, jullie zijn een struikelblok voor de vrede, als iedereen zo dacht, als jullie konden wel ophouden, ja, en de mensen die hier wonen zeggen, nee, we staan op de belofte van God. En dat je ziet als een soort voorbode van de komst van de Messias in onze tijd. Juda is terug, Efraim is terug, en ze zijn samen, ze worden samen, Zij is het mikpunt van de wereld, dat hun terugkeer, zeg maar, hun... ...hun weer op de kaart staan, een voorbode is van de Messias... ...die zowel de zoon van Jozef is als de zoon van, van Juda is, ja, die zowel ja. het lam is als de leeuw is. Zou je dan kunnen zeggen dat al die mensen die gekozen hebben om hier te wonen, in, als we rondkijken hier zo, uh, in de settlements, dat dat Jozua's en Caleb zijn? Als, als we deze mensen ontmoeten zoals we in deze dagen doen, dan proef je daar iets van, ja. hè? Het zijn mensen die, die blij zijn als we ze bezoeken ja. en als, als, als mensen uit Nederland ze bezoeken. En, uh, voor de kijkers, wij waren uh, net bij, bij een stel mensen in Itamar, Jozef of Moshe en Lea. Die mensen zijn echt geraakt als ze horen dat we ze lief hebben, omdat ze tot in hun botten voelen dat ze alleen staan in deze wereld. Ja, nou je haalt deze mensen en, aan waar we ja. tussen de middag, uh, op deze dag dat we het opnemen even geweest zijn en wat mij opviel is dat ze zo profetisch bezig zijn ja dat, dat proef je niet bij elke joodse inwoner van israël nee je zegt je, je zei zelf um, je ziet deze heuvels hier bij Sichem en het is een, een, een het lijkt wel een strijd die zich over de heuveltoppen. Ja. maar de strijd is veel hoger ja. en, en een orthodoxe mevrouw ja He, die deelt dezelfde mening met jou. Ja, ja, ze ja, we precies. zitten hier in een geestelijke strijd ja, dat is wat ze en dat gaat vooraf aan de komst van de Messias. Ja. En, en deze mensen offeren veel op. Ja. De, de mensen waar, we waren in Itamar in de vorige aflevering. En, en kort geleden is daar nog gewoon een vader en moeder van de weg afgeschoten. Ja, ja, nog en, en, het, ja en, en, de, en de kinderen zaten achter in de auto. De kinderen zaten achter in de auto. En die moesten het allemaal aanzien. Tamar heeft ja. meer dan twintig mensen ja. uh, verloren in de laatste jaren. En ze trekken niet weg. En waarom trekken ze niet weg? Waarom brengen ze het offer? Omdat ze zeggen, dit is Gods land. God heeft ons, brengt ons hier terug. En we weten dat... dat ...in het terugbrengen hij zelf ook terugkomt en de Messias ja. ook terug zal, komen. Ja, ik moest zal denken, komen. Ik moest denken aan Caleb ook, om wat je net zei, Caleb yeah. ja, was 80, 85 jaar toen hij tegen Joshua zei... ...van, weet jij nog dat Mozes mij die berg heeft beloofd? Ja, ja, ja. Weet je wel? ja, ja, ja. Van, uh, en, en het wordt toch tijd dat ik die berg ga innemen. We zien hier zo'n berg en, en, en die, die settlers die hebben gezegd van... ...luister eens, die berg die is van ons, die gaan wij innemen. Tegen ja, alle druk in. Ja, we zitten hier op de Gerizim, op ja. de berg van de zegen. Ja. En zij zeggen niet dat het oude testament dat was uh, vroeger, dat telt niet meer, dat is voorbij. Voor hen zijn de beloften van God eeuwig, en, en dat geloof deel ik. Ja. Ja. En, uh, ik heb eens een van de moeders van Israël, Daniela Weiss, die uh, in Kudumim woont, uh, horen zeggen, zeg, ze verwijten mij wel eens dat ik uh, fundamentalistisch ben. Ja. Extreem fundamentalistisch. En als iemand mij dat verwijt, dan, dan kruip ik wat terug en dan denk ik oh, ook, ik moet wat oppassen. En zij zei, ik ben extreem fundamentalistisch. Als het gaat om de belofte van God, ben ik fundamenteel in mijn geloof en ik ga daarin extreem ver. Ik, ik ben vol toewijding als ik luister naar het woord van God. Ik ja. moet weer even denken aan, aan wat God Abraham beloofde toen hij hier binnenkwam. Wie jou zegent, zal ik zegenen, wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. En hij zei er niet bij, dat is voor de komende 50 jaar. Hij zei er ook niet bij, dat is tot aan de komst van het Nieuwe Testament. Nee. Het is nog steeds zo. Nou ja, natuurlijk ook de hele, hele belofte dat dit land vol van de nakomelingen van Abraham zal zijn. Precies. En dat zien we nu, 2000 jaar ballingschap, hoe lang kan het zijn? Zien we dat langzamerhand wel gebeuren? 1948 is natuurlijk een kenmerkend moment in de geschiedenis. die helaas de Verenigde Naties en vele volkeren eromheen uh, proberen te herschrijven. Ja. Maar het is wel geschiedenis. Dan tekent ook de macht van God dat. Ik denk dat we daar later nog over komen te spreken, maar. maar dat binnen, de, binnen één decennium zowel de, de ondergang van het Joodse volk de dood, je zou zeggen de kruising van nee, Israël, ja. als de opstanding. Binnen drie jaar ja. na Auschwitz wapperde diezelfde ja. vlag die drie jaar daarvoor nog uh, uh, een teken was. dat je de dood inging, hier boven het parlementsgebouw. Ja. En, en hetzelfde als in Ezekiel, het dal van de dorre doodsbenderen, waarbij Ezekiel zegt, onze hoop is vervlogen, ja. het is met ons gedaan. In datzelfde hoofdstuk wordt gesproken over de, de, de koning, over God die zijn... Zijn volk weer heelt, die de stammen samenbrengt op de bergen van Israël, ja. en staat er? Op de ja. bergen van Israël, Dus hier, dus, hier, dus niet dus, in Tel Aviv. Ja. Ja, ja. En, en, en er zal worden één kudde en één herder, en mijn knecht David zal hem weiden. Amen. Ja, prachtig al die vergelijkingen, om dat uh, allemaal zo te horen. En al die uh, parels die we uh, gaan ontdekken in deze serie. Hartelijk dank voor deze aflevering, en ik zie je graag de volgende aflevering weer terug. Ja, ik ben het niet met me eens dat er allemaal zulke mooie dieptes elke aflevering weer langskomen in deze serie over Judea en Samaria. En het is inderdaad zo. God heeft zijn beloftes gegeven. En uh, dan is het ook terecht dat dit volk hier in Israël ook die beloftes hard wil maken. En daarom is het ook goed dat wij als, als kinderen van God in Nederland gewoon bidden voor de vrede van Jeruzalem. En voor de vrede van Israël en vooral voor de mensen die hier wonen, dat zij ook uw steun verdienen, zeker in gebed. Hartelijk dank voor het kijken voor deze aflevering en graag tot de volgende. Jezus is zoveel meer dan de redder van mijn ziel. Dus je ook. Ja. Maar, maar uiteindelijk zullen alle profetieën die God heeft geopenbaard aan Israël over de Messias die komen zal in vervulling gaan.